Bredenburg naar Rottermerplaat, Bredenburg naar Rottermerplaat. Hallo Godfried, ben je daar? Over. Ja, kun je me zo goed horen? Over. Uitstekend, komt uitstekend door. Over. Het waait ontzettend, hoor je dat? Over. Uh, nee, kun je de microfoon even van je afhouden? Over. Heb je het nu gehoord? Nee. Over. Nee, je moet hem even indrukken nog. Over. je het gehoord hebt, zeg, um, het waait enorm, en, uh, ik voel me een beetje slap op de benen, um, dat ja. is alles, ik heb weer niet gegeten. Ja. Um, ik stel voor dat we dit weer niet omzeilen en dat jouw laatste vraag is hoe het met mijn gezondheidstoestand is. Uh, ben je het daarmee eens? We heb hebben alle vragen besproken, het slot is dus uh, ook mijn voel, zou ik zeggen, uh, dat, wat mijn gezondheid betreft. Over. Ja, dat is uh, uitstekend. Uh, je, je moet in alles eerlijk zijn, vind ik ook, uh, dus alles melden gewoon. Uh, ik wil eraan toevoegen dat je in de gaten houdt, bij de laatste twee minuten van de uitzending van tien, dat je het klokje even uh, bij je houdt en uh, redelijkerwijs steeds overgeeft, hè, zodat we in korte vragen naar het eind toe gaan. Over. Ja, daar heb ik erg veel moeite mee, maar ik zal het proberen. E, intussen heb ik dit dus een beetje voorbereid en het zijn een, een beetje langere monologen. Maar ik heb het uitgerekend, die uh, vragen van jou kunnen er makkelijk tussen. En uh, dat is dus waarschijnlijk geen moeilijkheid. Over. Ik wacht nu maar af, hè. Over. Ja, is hier allemaal begrepen en over. Uh, of begrepen bedoel ik. Uh, ik dacht dat we, dat we gewoon zien wat er gebeurt. Gisteren ging het uitstekend, ook qua tijd. Het... Uh, ik zal je verder het, de achtergrond geven, het programma op Hilversum. En voor de rest kennen we alles. Wil je hier nog iets aan toevoegen voordat we gaan luisteren? Over. Ja, vanochtend vond ik een spiegeltje en toen zag ik tot mijn ontzettende verbazing dat ik een berg had. En die is bijna helemaal wit. En uh, ik, ik had er helemaal niet aan gedacht. Ik heb me gewoon vergeten te scheren. Het was zo gek, en is het struik, struikrover die je ziet, over. <lacht> Geweldig, oké, okay. zeg ik, uh, ik hou het programma ingedrukt, je krijgt spreeklijn en, uh, of dat is een beetje technisch, maar je krijgt het programma en na de tune gaan we gewoon beginnen.